van Fantijn met het NOS-journaal. Syrië in de hoofdstad Damaskus is opgelopen tot zeker 60. Dat zegt het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten. De Syrische regering meldt 45 doden. Meer dan 100 mensen raakten gewond. De bommen gingen af in de buurt van een belangrijk Shiïtisch heiligdom in Damascus. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist op een website die met IS is verbonden. De aanslag komt op het moment dat in Genève over vrede in Syrië wordt gepraat. IS is niet bij die gesprekken betrokken. Het eerste overleg dat vertegenwoordigers van de Syrische oppositie vandaag in Geneve hadden met de speciale gezant van de VN is goed verlopen. Maar het optimisme is er niet groter op geworden na de uitspraken van de Syrische regeringsdelegatie. Die zegt dat de aanslagen van vandaag in Damascus bevestigen dat er een verband bestaat tussen de oppositie en terrorisme. Hij zei ook dat de delegatie niet serieus kan worden genomen aangezien haar woordvoerder een Saoediër is en bestempelde de oppositie als terroristen. De delegatie van tegenstanders van het Syrische regime liet weten niet te geloven... dat Assad bereid is ook maar een stap in hun richting te zetten. De Nederlandse Veiligheidsdiensten bereiden zich voor op terroristische aanslagen met drones. De politie is verschillende methodes aan het testen... om de kleine onbemande vliegtuigjes uit te schakelen. Onder meer wordt gebruik gemaakt van een speciaal getrainde roofvogel... Zo'n vogel kan drones uit de lucht halen en blijft er vervolgens op zitten tot die is gevonden. Verder zijn er tests om het signaal te onderbreken waarmee een drone wordt bestuurd. En oefeningen met netten. Het weer bewolkt, de regen breidt zich geleidelijk uit. Het wordt vanmiddag 7 graden, vanavond en vannacht regen. En de temperatuur loopt op tot een graad of 10, morgen vroeg. Verder morgen op de meeste plaatsen droog, maar soms wat lichte regen. En het wordt ongeveer 11 graden.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 Deze zitten we ook weer in het rijtje raadje plaatje platen. De ceo van van Jan Wales uit de jaren 80. Jorden, if you could read my mind. 7 over 4 Zandvoort. Welkom terug bij Zandvoort op Zondag. U drie met daarin de volgende onderwerpen. Om kwart over vier hebben we natuurlijk uh, tijd voor Pit Report. En uh, ja, ondanks het feit dat het uh, ja, dat we zeggen winterstop is in de Formule 1... is er altijd wel wat nieuws te melden uit de wereld van de Formule 1. Dat om kwart over vier. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week... en die luistert naar de naam Samuel. En het gedicht van de week het is hetzelfde gedicht uh, als gisteren... maar dan ietsje anders. En uh, de gevoelige titel van het gedicht van de week is speciaal voor jou. Dat om kwart voor vijf. Uh, straks hebt u natuurlijk krijgt u de einduitslagen van de wedstrijden die om half drie zijn begonnen in de, en dan hebben we het over de Eredivisie voetbal. En u krijgt straks van ons de uitslag van het WK-veldrijden bij de heren. En of de WK de wereldkampioen uit België of Nederland komt, dat hou ik nog even voor me. Oké, okay, we horen het in dit uur van Zandvoort op Zondag. En hier is de weekend. Ik even lekker mee in de studio van CFM aan de Tolweg Tina. Met deze geweldige nieuwe single van The Weeknd. Je hoort in The Night. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. CFM Text TV op kanaal 45. En kijk je digitaal via Ziggo, dan ga je naar kanaal 40. En elke vrijdagmorgen natuurlijk CFM TV tussen 10 en 12 uur. I'm Dragon een heerlijke gauwe hè, deze van Murray Heads en One Night in Bangkok. Ja, we hadden het net over die voetbalwedstrijd van SV Sanford gisteren tegen Heimuiden. Een geweldige overwinning, 8-0 werd het. En daarmee heeft SV Sanford de koppositie op dit moment te pakken. Ja, want Buitenspeldert, hun directe concurrent, die speelde dit weekend niet vanwege een uh, slecht veld in Amsterdam. Dus Buitenvelder heeft wel één wedstrijd minder gespeeld. Wordt een spannende wedstrijd uh, volgende week dus. SV Salvoort tegen Buitenvelder. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Zo, ja inderdaad, ondanks dat er niet gerezen wordt in de Formule 1, hebben we toch uh, diverse racenieuwtjes voor je. Ja, naar aanleiding nog van het, uh, uh, ja, het fatale ongeluk wat Jules Bianchi, Bianchi uh, heeft gehad met zijn Marussia... Uh, hebben de Formule 1 coureurs duidelijk aangegeven extra hoofdbescherming te willen. De coureurs in de Formule 1 willen extra hoofdbescherming. Ze hebben volgens Alexander Woerts, voorzitter van de coureursbond GPDA... unaniem aangegeven dat ze snel een extra systeem in de cockpit willen zien komen... dat hen beter beschermt tegen frontale botsingen. De rijders zien in dat de tijd is voor extra veiligheid... op zijn laatste ingevoerd in 2017, al dus woest bij de BBC. De voorkeur van de coureur zou uitgaan naar een zogenoemde halo, waarbij zowel links als aan de rechterkant van de coureur een boog wordt geplaatst... ...die aan de voorkant van de cockpit samenkomt. Een verticale stang moet de constructie ondersteunen. Die stang biedt ook nog eens extra bescherming tegen rondvliegend puin. Mercedes ontwikkelde vorig seizoen al een mogelijk ontwerp... ...waar in de toekomst mee kan worden gereden. De afgelopen jaren kwamen onder andere de coureurs Jules Bianchi... ...en Justin Wilson in de IndyCar om het leven door zwaar hoofdletsel. Het chassis moet flink worden aangepast... Maar ik zou niet weten wie er tegen dergelijke veiligheidsmaatregelen zou kunnen zijn. Al dus oud-coureur Woods. Het idee wordt volgende week vrijdag besproken. Eerste test verstappen op 23 februari. Op basis van een nog voorlopige planning mag Max verstappen op 23 februari. Dat is dus net gebeurd. Oh nee, dat staat nog te gebeuren. 23 februari voor de eerste keer officieel testrijden is het nu voor nieuwe Formule 1 Boelieden. Dat gebeurt op het circuit van Barcelona waar ploeggenoot Carlos Sainz een dag eerder de primeur heeft namens Cudera Toro Rosso. De website van Verstappen maakte afgelopen maandag het testschema voor de eerste vierdaagse sessie bekend. Donderdag 25 februari is de Nederlander op hetzelfde circuit opnieuw aan de beurt. De tweede testsessie begint in Barcelona op 1 maart. Dan gaat Verstappen als eerste coureur van Toro Rosso met de nieuwe auto het circuit op. Elk team mag dagelijks maar één bolide op de baan brengen. Het Formule 1 seizoen begint op 20 maart met de Grand Prix van Australië in Melbourne. Dan nog nieuws van het Circuit Park Zandvoort. Circuit Park Zandvoort presenteert een schitterende kalender voor 2016. Het Circuit Park Zandvoort kent voor 2016 een zeer uitgebreide en gevarieerde kalender. De Zandvoortse racepiste presenteert een van de meest interessante en gevarieerde evenementenkalenders uit haar rijke geschiedenis. Fans kunnen zich niet alleen verheugen op topevenementen van vorig jaar... maar ook op een nieuw groot publieksevenement... de race-dagen driven by Max Verstappen. Uiteraard kunt u deze uitgebreide en gevarieerde uh, kalender terugzien... op www.circuit-zandvoort.nl www en ik heb hem hier voor me liggen en er staan echt gigamooie evenementen op. Dus het wordt weer een mooi raceseizoen op het circuitpark Zandvoort. Tot zover het Autosportnieuws. En hier is Janus Iren. Ja, het is weer uh, tijd voor sportnieuws. En dan gaan we eerst even kijken naar de wedstrijden uit de Eredivisie. Inmiddels de tweetal wedstrijden einde die vanmiddag om half drie gestart zijn. En dan hebben we het over uh, Weinoord. Zij hebben gespeeld tegen Ado Den Haag. Daar werd het 0 tegen 2. Oh, sorry. Oh, ja, ja nee, daar ben en je. <laughs> daar was ik. Ik schrok even. Uh, en de tweede wedstrijd die om half drie is begonnen, is gewonnen door Herenveen. Met 1 tegen 0. Nul. 1-0? Ja. Ik dacht 2-0. 2-0. Wacht even kijken hoor. Tek-TV doet een beetje raar. Oh nee, 1-0. Nee, je hebt gelijk. Ja, je je je moest het onder je hebt gelijk. Delven. 1 0. En kwart voor 5, niet vergeten... FC Twente thuis tegen FC Utrecht. Oké, okay, nou dan gaan we veldrijden. Veldrijden, ja. De, de redactie kan net naar toe lopen met de, met de eerste top 10. Met de top 10, die, die, die zal ik u besparen. Sander, hartelijk dank daarvoor. Uh, de wereldkampioen veldrijden, die woont in... België. België. Ja. Van Aert is wereldkampioen een veldrijder geworden. Tweede is geworden de Nederlander van der Haar. En de, op de derde plaats, wederom een Belg, Pauls. En, uh, en Van der Poel is vijfde geworden. Maar het leek meer een, wedstrijd tussen, een landenwedstrijd tussen België en Nederland. Maar waar uiteindelijk dan uh, België aan het langste eind trekt. Met de nieuwe wereldkampioen veldrijder van Aert. Hmm, een beetje jammer weer hè, dat we weer van die Belgen verloren hebben. Bleh.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 Heen. Ik ga niet naar China. Ik wil niet naar China. Dat is met de druk. Wat zien ze er in de afloop uit, hè? die veldrijders, uh, over, John. Helemaal onder de modder en zo. Oh. <laughs> niet niks hoor. Nee, maar die uh, Belg die heeft dus wel gewonnen. Wie, was, wie is het ook weer? Van Aert. Van Aert. Die kennen we toch wel, van ja, Aert? Ja, jawel, ja. jawel, jawel, jawel. Oh. België hoorde speciaal even voor Van Aert. En die is een leven op Pluto, België. <laughs> ja, het is, uh, het is half vijf, zo. We gaan dier van de week. Ja, luisteraars. En uh, wederom Samuel, het dier van de week.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 Keesomstraat 5, geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. En telefoon is bereikbaar op 571-3888, 571-3888. Maar kijk ook even op internet, www.dierenhuiskennemerland.nl Want ook Samuel verdient een thuis. En het dier van de week zetten we ook altijd op de CFM-app. Dus daar kan je ook het dier terugvinden. Op ZFM Salvoort kan je de app vinden trouwens in de Play Store, App Store en de Windows Store. We gaan op naar het gedicht van de dag, Wanneer stonden onder meer Deis van Omi. When I Het waren weer twee heerlijke hits non-stop op de zondagmiddag bij CFM. Als eerste hoorde je de single van Omi en de cheerleader... gevolgd door deze van de SOS-band. En dat staat voor Sound of Succes. En dat hadden ze zeker in de jaren tachtig. Met onder meer deze single Just Be Good To Me. Nou, voordat wij het over het tennis gaan hebben, Albert-Jan... moet eerst het broodprobleem opgelost worden. Even kijken, hoor. Mm. Is, is even, even kijken, staat hij hier al bij... Nee. Nee, hè? Nee. nee. Nee, nee, nee. Laat ik maar gaan tennissen. Ja, ja, ja we gaan tennissen. Ja, nou, velen van u zullen het al weten. Vanmorgen was natuurlijk de, de, de finale in Melbourne... tussen Djokovic en Murray. En Murray, ja, wederom. Het wordt inderdaad een, lang, een eenzijdig verhaal. De eeuwige tweede zal die dat wel worden. Daar in Melbourne. Want in de finale maakte Djokovic in drie sets... een einde aan de, de kampioensaspiraties van Andrew Murray... Dus wederom Djokovic uh, op de eerste plaats in Australië. Maar de New York Times meldt dat vanaf volgend jaar... er een nieuw toernooi gespeeld gaat worden, de Lever Cup... genoemd naar tennislegende Rod Lever. De beste Europese spelers zullen dan het opnemen... tegen de rest van de wereld. Beide teams zullen bestaan uit zes spelers... vier tennissers op basis van de ITP-ranking... en twee spelers die worden gekozen door de captains. Volgens manager van Federer Tony Gottschick kwam de 34-jarige Zwitser met het idee voor de Ryder Cup voor van het tennis. Rod Lever heeft mij altijd geïnspireerd. Ik denk dat het belangrijkste is om legendes te eren. Lever springt eruit met zijn prestaties. Daarom kwam het idee voor de Lever Cup al dus, Federer. Lever is vereerd dat het toernooi op zijn naam zal dragen. Het is een grote eer. De Europeanen domineren op dit moment, maar het wordt een eerlijke competitie... en ik verwacht zeer competitief tennis. Het is een uniek concept in de tennis. Het is al gedaan in de Ryder Cup en de Presidents Cup. En dan hebben we het over golf. Ik heb die evenementen op televisie gezien. En ze brengen een hoop spanning met zich mee. Al dus de 77-jarige Australiër. Die in 1962 en 1969 alle Grand Slam toernooien op zijn naam heeft geschreven. Dus in navolging tot het golf volgt tennis volgend jaar ook met een Ryder Cup. Dat was het tennisnieuws op naar het gedicht van de dag. Met onder meer deze single van Sigala, hier is Easy Love. Nou, van dit moment hoorde je de zing van Sigala. Dat was de Easy Love. Het is kwart voor vijf. Tijd voor het gedicht van de dag. En het is weer een hele mooie. Speciaal voor jou. Zo'n mens als jij heb je niet veel. Het is van je hart, niet zomaar een deel. Zonder dat deel kan ik niet leven Want je naam staat daarin geschreven Ik kan alles aan je vertellen Ik mag je er zelfs nachts voor bellen Ik kan je niet missen Want deze persoon ga ik nooit uit mijn geheugen wissen Ik zie je elke dag en daardoor verschijnt er steeds weer die lach. Je zegt dan misschien niet alles tegen elkaar... maar dat doen wij wel, middels een gebaar. Ik zou door het vuur gaan voor jou. En ik, ik laat jou nooit staan in de kou. Want er bestaat een gulden middenweg. En die pakken we samen... Zonder veel pech. En anders, anders voel ik me schuldig en flauw. Willem, dit gedicht is speciaal voor jou. Dat was hem weer het mooie gedicht van de dag bij CFM. Heb jij trouwens ook een uh, gedicht van de dag voor ons? Je kan hem sturen naar CFM via redactie at Redactie .nl. En wie weet, misschien hoor jij jouw gedicht wel bij ons op de radio. Speciaal voor jou. Nou, especially for you. Hier is Karim nog? Deze platen over Johnny heb ik uh, in het verleden helemaal grijs gedraaid op de radio. Hij was helemaal in de, toen. Hoe heette ze? Kali uh, Minok. Ja, nee. nee. Oh, <laughs> oh, oh. Ja, nee, ja, nee, nee. Dat uh, gaan we niet verklappen, niet. Nee, dat doen we niet. Je inderdaad Kylie ook en especially for you Willem. Jawel, jawel, jawel. Niet kijken op de webcam. Nee, niet kijken. Het is een beetje rood. <laughs> We gaan nog een paar plaatjes rijden tot aan het nieuws. En weer van vijf uur bij Steven. Waaronder de rest van de Brothers Johnson. Janssen met stamp. Ja, bijna het einde van dit programma. Nemen de wedstrijd nog even... met je, met je door. Hè. De ja. wedstrijd FC Twente, FC Utrecht. 2 tegen 0 op dit moment. Ja, nog geen 10 nog geen minuten gespeeld. Nee, dat, gaat lekker, dat, gaat, daar. Lekker, dat daar. gaat lekker. We hebben tot slot nog even wat ZFM nieuws. Ja, luisteraars. Want er staat weer een nieuw programma aan te komen. En wel, wel op de dinsdagavond. Onder het motto ZFM in de avond live. ZFM in de avond live zal iedere dinsdagavond tussen 7 en 9 uur worden uitgezonden. Het programma waar Nederlands muziek en het Nederlands product centraal staan. Vaste programmaonderdelen zullen zijn de Nederlandse top 5, de dubbelhit... het verzoekkwartiertje aangevuld met reportages en interviews. Samenstelling en presentatie is in handen van onze collega Roy van Buringen. Uw dinsdagavond zal nooit meer op CFM hetzelfde zijn. Luisteren dus. Dat dus vanaf aanstaande dinsdag, elke dinsdagavond van 7 tot negen... CFM in de avond live behoudens gemeenteraadsvergaderingen. ZFM Lunch, even nog het volgende snel. Uh, door uh, het, het uitvallen van, uh, tijdelijk uitvallen van Ruud Janssen... zal de programmering van ZFM Lunch, iedere dag, het programma dagelijks wordt uitgezonden van 12 tot 2... en iets andere programmering krijgen, zeker uw samenstelling. Voor meer informatie verwijs ik u even naar de Facebookpagina van ZFM Lunch. Dan gaan we naar de woensdag. In verband met de afwezigheid van Ruud. Eh, en u bent altijd u bent op woensdagmiddag van tussen 2 en 4 CFM Vinyl. Nou, dat uh, wordt tijdelijk en hopelijk kort tijdelijk overgenomen... door mijn collega Willem Bruist. En onder getekende, dus uh, Vinyl-liefhebbers... Het, pro, het programma CFM Vinyl zal gewoon doorgaan. Ja, jullie draaien echt alleen Vinyl, hè? Nou, ik draai. we nemen een classic album uh, nemen onder onze hoede. En we kijken natuurlijk... He, te, tegenwoordig wordt ook veel Vinyl opnieuw uitgebracht. We kijken dus naar de vinyl top 50, de beste stijgers en de, de top 3. Even nog eens snel door naar vrijdag. Zandvoort draait door, maar dan anders. Dat is ook weer opgepakt. Dat is elke vrijdag tussen 5 en 7 uur. Het programma wordt samengesteld en gepresenteerd... door onze collega Hans Wassenaar... en is een mengeling van lokaal nieuws, informatie, muziek en amusement. Dus te meer ook reden om op het, zowel de dinsdagavond, de woensdag... ja, elke dag eigenlijk. Maar in ieder geval, Zandvoort draait door op de vrijdag van, van 5 tot 7... En nieuw in de programmering is ZFM in de avond live... op iedere dinsdag van 7 tot 9 uur s'avonds. Behoudens uh, gemeenteraadsvergaderingen. Ja, en we wensen Ruud uh, uiteraard vanaf uh, deze kant... heel veel sterkte en beterschap. Van de beterschap, Ruud. Zo is het. Nou, het zit erop voor ons. En deze is voor jou. <lacht> ja, oh ja, dat, kan ook, ja. Dat, dat kan ook. Wij zijn er volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. <lacht> Dag, you Dag. tot dan. Doei.